Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij de aanslagen van gisteren in Noorwegen zijn veel meer doden gevallen dan aanvankelijk werd gedacht. De schietpartij op een eilandje bij Oslo heeft volgens de Noorse politie zeker tachtig mensen het leven gekost. Eerder werd uitgegaan van tien doden, maar er zijn nu veel meer lichamen gevonden. Het drama heeft een catastrofale omvang aangenomen, zegt de chef van de politie.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 Nachtvluchten Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. Nog twee uren te gaan. En dan nemen de NOS-collega's het van ons over. En gaat ons weekend losbarsten. Maar eerst nog even onderweg met mooi radiomateriaal. Onze vierde cocktailshaker heeft inmiddels de wekker horen gaan. Jan Terlauw, de schrijver en voormalig politicus, vereert ons met een bezoek. Zometeen tussen zes en zeven in Nachtvluchten Zomercocktail. In dit uur kunt u gaan luisteren naar het interviewprogramma Napels bij Nacht. Wanneer. Uh, tenminste, uh, uh, dat we zo meteen gaan starten. Ik, ik ben helemaal van mijn apropos. Waarin een gast, dat moet ik zeggen, over zijn of haar leven praat. En natuurlijk gaan we die uh, uh, uitzending starten met Tim Corbett... hier als... Uh, yeah. Hoe zal ik het eigenlijk noemen? Boordwerktuigkundige. Goed, het uur, Napels bij nacht. Dat begint met het invullen van het curriculum Illusionen, het CI. Het is de tegenhanger van het curriculum Vitae... waar het CV de levensloop beschrijft... beschrijft het CI de plannen en de dromen voor de toekomst. Wat willen de gasten nog bereiken in hun leven? Eerst sterven en dan Napels zien. Henk van Middelaar is in deze aflevering in gesprek met Anna Enquist. De schrijfster vierde op 19 juli, dat was afgelopen dinsdag... haar 66ste verjaardag... We gaan nu terug naar juni 2010. Uw bevlogen gastheer is zoals gezegd Henk van Middelaar. Het woord is zometeen aan hem. Goeiedag: Het is zondag. 13 juli. Welkom in Napels bij nacht. Het wereldkampioenschap voetbal was maar een aanleiding haar uit te nodigen. Natuurlijk is het leuk dat een psychotherapeut, pianiste, dichter... romanschrijver ook over voetbal schrijft. Maar het zijn al die disciplines en de wijze waarop ze erover praat... dat we ons verheugen op een gesprek met haar. En bovendien publiceerde ze onlangs een nieuwe bundel gedichten. Nieuws van nergens. Anna Enquist, welkom. Dank je wel. Even over voetbal. We hadden het te... voor de voor de tune er al over, gekeken, hè? Ja, zijdelings, hoor, zijdelings. Oh, nog niet echt ervoor gaan Nee, zitten? ik ga pas echt serieus kijken op maandag. Ja. Als Nederland moet ja, voetballen ja, ja, tegen ja. Denemarken. Ja. Wat, wat geeft voetbal u? Nou ja, uh, het geeft mij een blik in de mannenwereld. <laughs> Ja, dat is toch eigenlijk wel zo. Ik ben er ook via mijn zoon uh, aangeraakt, zal ik maar zeggen. Ja. Die voetbalde natuurlijk als kind. En dan, uh, ja, dan ging ik mee. En ik zag hoe hij erin opging en wat het voor hem betekende. En... Uh, ja, zo is dat eigenlijk doorgegaan. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we samen naar dat uh, WK in Amerika zaten te kijken. Dat zal 94 geweest zijn. Dat is 94, ja. ja. ja. Toen was hij middelbare schoolleeftijd en dat was natuurlijk vaak ook uh, smiddags van die wedstrijden. En uh, nou, dan ging hij me ook uitleggen precies hoe dat op dat veld allemaal werkte. en uh, Met die combinaties en zo. En toen ben ik echt wel uh, bevangen geraakt door ja. het voetbal. Ja, maar, dat... Maar, maar dat is dan weer het, het technische van het spel, zeg maar. Maar je zei eerst die mannen weer. Ja, wereld. maar ik ging ook kijken naar al dat gelul eromheen. Ja. En al die programma's. En dan uh, van die spelers. Het, toen was dat eigenlijk nog, lieten ze zich meer zien. Ja. En toen was het makkelijker toegang voor de journalisten, denk ik. Van, van die uh, ja. uh, wandelingetjes van... Van uh, uh, Aaron Winter met uh, Richard Witsche. En dat ging er wat heb je te lezen bij. jou. Oh, Aaron heeft al een paar strippies bij zich. <laughs> weet je? Dus maar, hoe, die, hoe die jongens wat, onderling. Uh, wat leerde je van die mannenwereld? Welke nou ja, inzicht kreeg je? Uh, nee, niet speciaal dat ik nou van die geweldige inzichten van krijg. Maar gewoon uh, leuk om daar kennis van te nemen. En. Uh, ja, goed, het is zo heerlijk. Als, als dichter kan je schrijven over alles. Het maakt ja. helemaal niet uit. Dus ja, ik, ik ging toen ook uh, over bepaalde voetballers gedichten schrijven. En net in die tijd was Hard Gas begonnen. Dat tijdschrift. Dat tijdschrift, ja. Van uh, Henk Spaan, Dus en daar kon ik dat allemaal mooi in publiceren. En door de omgang met die voetbaljournalisten, die sportjournalisten en uh, echt goede sportschrijvers, ja, kreeg ik eigenlijk ik steeds meer plezier in. Goed. Ja. Zijn mannenvriendschappen eigenlijk ook leuker dan vrouwenvriendschappen? Want dat zie je bij dat voetbal misschien toch ook? Nou, dat weet ik niet hoor, of je dat zo kan zeggen. Misschien wel anders, maar, maar of dat leuker of minder of bevredigender. Nee, dat, dat weet ik niet. Goed. Dat zou generaliseren zijn als ik me daar nou over aangesproken. En dat doen we niet. We, we beginnen altijd met de agenda. U zei ja, maar dat vind ik zo. Uh... Dat vind ik veel te intiem, ja. Maar ja. agenda meenemen? Nee. Maar ik stond wel te denken: wat heb ik van de week eigenlijk gedaan? Ja, gestemd natuurlijk op woensdag. Ja. ja. Wat heb je gestemd? Ik heb D66 gestemd. Ja, ik was altijd Partij van de Arbeidstemmer. Maar uh, ik ben zo al, al, al, nou, al meer dan tien jaar zo afgeknapt op die partij. Omdat ze hun idealen zo verkwanseld hebben. Wat je vroeger altijd had. Vroeger hadden ze altijd van. Uh, ja, Voltverheffing, maar dat betekende dus uh, concerten, uh, muziekonderwijs, uh, bereikbaar en goedkoop. Uh, onderwijs in het algemeen, hè, daar maakten ze zich vroeger heel sterk voor. Nou ja, dat is allemaal zo afgrijpelijk. Ja, dat hebben ze een Blokot, beetje geknald, eh. volgens mij. Ja, en dus dat... daarom stem ik daar niet meer op. Ik vind het heel jammer, ik had graag op Cohen gestemd, maar ik denk, ja, dan krijg ik die rest daar gratis bij. Daar heb ik geen zin in. Ja. En nu, daar zitten we met een niet te formeren regering, lijkt het. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, ik weet niet of het echt... Nee, ik geloof dat er zijn grotere dingen waar je je zorgen over moet maken. Ik denk de hele economie, daar moet je je zorgen ja. over maken. En zoiets als zo'n natuur, of zo'n zo, zo ramp met die olie in Amerika... dat zijn dingen waar je je zorgen over moet maken. Dat geneuzel in die Nederlandse politiek... Hè, god, er zal heus wel heu, iets uitkomen. Ja. En je mag hopen dat een beetje verstandige mensen aan de macht komen. En dat ze bijvoorbeeld die idiotie in de gezondheidszorg terugdraaien... met die marktwerking en zo... Dat hoop ik dan, maar dat zijn toch eigenlijk vergeleken... bij ja. die grote dingen zijn dat minor problems. Ja. Nou ja, verder heb ik natuurlijk wel veel gedaan, hoor. Van, ik heb nog een kleine psychotherapiepraktijk, dus ik zie mensen. Uh, ik geef, Afgelopen uh, week ook? Ja, ik ja. geef supervisie aan psychiaters in opleiding. Heb ik ook van de week weer gedaan. Heel erg leuk, vind ik dat. Wat, wat, wat is dat, supervisie geven? Nou ja, die, die psychiaters die moeten ook een aantal psychotherapieën doen... En uh, daar moeten ze natuurlijk een soort les over krijgen. Hoe je dat moet doen. Of dat met iemand bespreken: van hey, doe ik het wel goed? Of uh, hey, die patiënt doet zo dus en zo. Wat kan ik nou doen? Maar ja, daar kunnen ze bijvoorbeeld. vertellen dan, dan met over hun ervaringen. Maar ja. Ja. die zit er uiteraard niet bij als ze zo'n gesprek nee, hebben. Nee, maar dan hebben we met zo'n klein groepje van die assistenten, hè, assistenten in opleiding. Hebben we dan eens in de week zo'n bijeenkomst. En dan vertelt ieder van moeilijke dingen uit de behandelingen die, die doet. En, maar nou ja, daar hebben we dan echt leuke gesprekken over en zo. Ja, het is ook een aardige vorm van leren... want ik probeer probeerde dan een beetje algemene dingen over de... Hè, mijn soort psychotherapie, hè, de, de, de psychoanalytische psychotherapie... Eh, uh, probeer ik daar dan in te stoppen. Hè, dus dat die, dat die actuele dingen waar zij mee komen... soms naar een ietsje hoger plan getild worden... van hoe dat dan in de theorie past of zo. Een kun je een voorbeeld geven? Nee, dat gaat allemaal veel te ver. Maar ik vind Voor dat, wie? Voor wie gaat dat te ver? <laughs> nou ja, God, uh, ja, wat zou ik zeggen? Het is zo moeilijk om er meteen een voorbeeld van, uh, uh, van te bedenken. Maar wat, laten we dan, laat ik vragen, wat, wat vinden die uh, psychiater zijn opleiding... eigenlijk het moeilijkste van dat, van dat vak psychotherapie? Nou, ik denk dat moeilijk uh, voor ze is in eerste instantie uh, het stilzitten en kijken. Hè, want tegenwoordig worden ze heel erg opgeleid in het uh, meteen protocolleren en afvinken van dit is er, dat ja. is er niet en zo. Maar gewoon eens even achterover zitten en luisteren en, en uh, kijken hè, wat de patiënt in jou oproept. Uh, en dat die invallen serieus nemen en op die manier eens kijken van wat is er eigenlijk aan de hand. Dat uh, moet geleerd worden, dat vinden ze meestal erg leuk. Maar Hier hoor ik eigenlijk dat ze moeten leren... een beetje bij zichzelf te blijven en niet te voldoen aan... Waarvan ze denken dat er van ze verwacht wordt. Nou, denken, dat moet ook gewoon. Dat zijn allemaal... die, die protocollen. Ja, het zijn allemaal richtlijnen en dat moet ook allemaal. En dat is ook heel adequaat en dat, dat moet ook geleerd worden. Maar die andere kant van de zaak, als je uh, dat soort therapieën wil gaan doen, uh, waar ik dan in gespecialiseerd ben. Ja, dat is weer een hele andere tak van sport, zal ik maar zeggen. Dus dat, dat moet je ook ja, weer opnemen. En, en waar bent u gespecialiseerd? In de psychodynamische psychotherapie, dus psychoanalytische psychotherapie. Dat nu uit het pakket is. Ja, dat... Wat eruit is. Ja, ja. Mij, die psychotherapie is er alweer in, maar de echte orthodoxe analyse, ja, dat wordt niet meer goed. Nog gebaseerd, zeg maar, op Freud, dat is, dat ja, is eruit. Dat is natuurlijk ook al meer dan 100 jaar ja. geleden. Alsof dat vak niet veranderd is. Nee, ik de neem de aan dat het enorm ja. veranderd is. Ja, maar, dat is maar, ook zo. Ja. wat vindt u ervan dat dat eruit is? Dat dat uit die vergoedingen Want, is. Want uh, de, de onderbouwing daarvan was, het is niet wetenschappelijk aangetoond dat het die mensen echt helpt. Nee, eh, uh, uh, Nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk een onzinredenering als je gaat kijken naar wat er allemaal wel vergoed wordt. En er zijn ontzettend veel dingen die uh, totaal niet helpen, maar wel vergoed worden. En dus ik denk dat er iets politieks achter zit, maar ik weet niet wat hoor. Ik heb me daar ook niet in verdiept. En uh, ja. Ik vind het vooral heel erg jammer voor het aanzien van het vak. Mm -hmm. Want je wordt een beetje weggezet als kruidenvrouwtje. <laughs> ja, zo ligt het toch niet. Ik denk, de mensen die dit soort verboden uitvaardigen... als die zelf in de psychische problemen komen... dan wenden ze zich ook tot een analyticus... en dan gaan ze niet naar een gedragstherapeut of weet ik wat. Dus er, zit, er is iets heel raars mee, maar nou, ik heb het maar laten gebeuren. Maar even voor een leek die ik ben. Uh, is het bij de psychoanalytica nog steeds zo... dat je, dat je teruggaat naar de jeugd, naar die eerste uh, bepalende ervaringen? Nou, ik vind dat je altijd, als je met mensen uh, spreekt, therapeutisch spreekt... dat je altijd een beeld moet hebben over de opvoedingssituatie... en hoe dat vroeger was. Hè. Dat je toch ja, iemand begrijpt, hè, zoals die nu is... Uh, die, uh, op grond van uh, ja, wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Dus ja, ik vind dat zelf heel erg belangrijk. Hm. Ja. En, en gelooft u dan die, die uh, constatering van... ja, maar het is niet wetenschappelijk aangetoond dat het helpt? Ja, ik geloof het uiteraard niet, want dan zou je je vak niet meer uitdoen. Nee, kijk, het hangt heel erg af van wat voor soort uh, wetenschappelijk paradigma je hanteert. He, als, je, als je vanuit de natuurwetenschappen redeneert... Ja, dan kan je natuurlijk die psychoanalyse nooit van bewijzen dat het helpt. Ja. He, want je, dat soort condities is, is niet te, te, te creëren. Dus je moet, je moet eigenlijk... Uh, een andere methodologie hebben om aan te tonen dat het werkzaam is. En daar wordt ook aan gewerkt. Hè, op het psychoanalytisch instituut waar ik heel lang gewerkt heb... zijn mensen die daar al heel ver mee zijn. Ja. En er zijn ook wel onderzoeken. Ik las onlangs nog van een groot Amerikaans onderzoek... waar aangetoond is dat het wel degelijk effect heeft. En dus het is maar net ja, hoe je ernaar kijkt en wat voor ja. criteria je hanteert. Maar u deed net een beetje gekscherend over eh, gedrags... Uh... Nee, dat bedoel ik niet gekschierend. Wat zei u ook weer? Gedrags, uh, een gedragstherapie. Dat gedragstherapie. is ook een willekeurige vorm van therapie. Die maar, want uw therapie sommigen... is er toch uiteindelijk ook op gericht... dat uw cliënt of patiënt, hoe noemt u ze... Ja, ik denk nog altijd patiënt, want zo ben ik opgeleid. Maar tegenwoordig moet je cliënt zeggen, ik vind dat een beetje scheef... want dan is het net ja, nee, alsof, iemand, ja, alsof je in een winkel staat en iets gaat kopen. Koop je en zo is het niet, die mensen die komen, die zijn in nood, die ja. hebben problemen. Maar uw doel is toch ook dat die patiënt uh, gedrag krijgt... of dat hij dat dat zich eigen maakt, waardoor hij minder last heeft van iets waar hij last van had. Jawel, ja, tuurlijk. Hoe, hoe iemand zich voelt, dat uitzicht natuurlijk ook in het gedag. Nee, maar gedagstherapie, dat is een, een heel gespecificeerde vorm uh, van therapie... met allemaal mm. oefeningen en uh, dat ja. is gewoon een term voor dat soort therapie. Terwijl bij die psychodynamische therapie gaat het veel meer om... het begrijpen van hoe dingen veroorzaakt zijn, hoe dingen komen. Mm -hmm. Dat is een lang proces, lijkt mij. Het is een lang proces, ja. Want dingen zijn altijd op een bepaalde manier gegroeid... Ja. En um, dat, dat kost ook weer uh, tijd om dat uh, zich op te laten lossen. Ja. He, als, als iemand zijn hele leven uh, onderdrukt geweest is... en uh, he, niks waard gevonden en weet ik wat... dat heeft jaren en jaren en jaren geduurd. Dat is niet met vijf zittingen van... nou meneer, u deugt echt ja. wel, is dat op te lossen. Dat duurt ook weer een tijd. Jaren? Maar, nou, soms jaren, he. ja. Stuurt u wel eens een patiënt weg en zegt van. Er wordt niks. We komen geen stap verder. Nou, ik het is doe zonde altijd, van mijn uh, energie. Nou, ik doe altijd wel uitgebreide intake. Om te kijken of, of dat praten over de gevoelens en over vroeger en al uh, dat soort dingen. Of iemand dat wel aan kan. En of dat wel goed voor iemand is. Of dat hij er juist van in de war zal raken. Ja, dus dan letten, ja. ja maar of hij het uh, aan kan. Dat lijkt me nou dan juist een. Een onderdeel zou ik bijna zeggen van de therapie. Nou, soms als je dat niet aan kan, dan, dan zul je toch wel ergens niet goed functioneren. Dan heb je daar je last van. Dan ja, maar kijk, soms zijn dingen zo erg dat je het beter toegedekt kan laten. En dat soort zaken, dat moet je in een intakegesprek uh, hm. achter zien te komen. Hè, of soms zitten mensen zo wankel in elkaar dat je denkt, nou, daar moet niet aan geschud worden. Maar, maar zegt hij dan tegen zo iemand: ja, laat het maar rusten. Uh, uh, probeerde maar omheen te zeilen en met die onhandigheid te leven. Nou, nee, nee want er zijn natuurlijk heel veel andere vormen van therapie ook. Hè, dus dan ga ik daarnaar op zoek. Hm. Ik heb heel lang op, de, dat zei ik op het psychoanalytisch instituut gewerkt. Ik heb ook ja. heel veel spreekuren gedaan. En daar deed ik ook heel veel verwijzingen. Inderdaad, naar de gedragstherapeut of voor de groepstherapie... of uh, voor een of andere, andere steunende begeleiding. Of, ja. of een dagbehandeling... Of, er zijn zoveel verschillende vormen. Dus je moet heel goed kijken in het begin van... wat is nou voor deze man of vrouw de juiste therapievorm? Hoe lang zit hij met zo'n... Uh, is dat drie kwartier een uur? Ja, tussen drie kwartier en een uur. Ja, duurt zo'n gesprek. En u luistert vooral. Ja, nou, in het begin vraag ik natuurlijk heel veel ook. Ja. U, u doet zoveel? Nee? Ja, he. heel veel dingen. Ja. ja, ik noemde het al in de inleiding. U bent ook pianiste, u schrijft gedichten. We hopen dat u er straks eentje gaat voorlezen uit uw nieuwe bundel. Nieuws van nergens. Uh, u schrijft romans. U schrijft over voetbal en hard gras. Wat, wat is, is er één eigenschap waar je zegt... Ja, en die neem ik steeds mee in al die disciplines. Dat is een soort verbindende iets. Nou, ik geloof dat ik het zelf het liefste doe, is piano spelen... Maar dat heb ik ook jarenlang van mijn leven heb ik dat niet gedaan. Dus ik kan niet zeggen dat ik dat altijd meeneem. Ik heb... nee, nee, maar ik, dan heb ik mijn vraag niet goed geformuleerd. Ik bedoel, je hebt talenten, eigenschappen heeft iedereen. Maar welk van die eigenschappen is uh, het gemeenschappelijk in al die activiteiten? Dat... Nou, ik denk het luisteren en het je ondertussen afvragen hoe zit het in elkaar... Maar dat doe je natuurlijk in die therapieën. Ja. En dat doe je natuurlijk als je muziek maakt. Ja. En dat, uh, dat doe je eigenlijk ook als je schrijft. Ja. En dan ja, je afvragen hoe zit het in elkaar. Beslissen hoe het in elkaar zit. Dat is het aardige van ja. schrijven. Dat je daar ook uh, de werkelijkheid naar je hand kan zetten. Leest u het dan voor als je, als je, als je wat hebt geschreven? Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Nee. Nee, gek hè? Terwijl... Maar wel overlezen, uiteraard. Ja, tuurlijk, ja. Ik... Ah ja. ja, ja, ja. Maar no nooit hardop of zo. Ik geloof, er zijn wel schrijvers die dat doen. hoor En ik denk wel eens, uh, want ik lees uh, natuurlijk met optredens en zo lees ik heel vaak voor. Ik denk wel eens, eigenlijk zou een er roman ervan opknappen. als je hem gewoon twintig keer hardop voor zou lezen aan jezelf. Want dan ontdek je vanzelf zinnen die niet helemaal lekker lopen. of ja. overbodige adjectieven of zo. Ik ja. Ja. zou het kunnen doen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, schrijf, leestekst is geen voorleestekst. Nee. Hè? Dat zijn toch ook wel verschillen. Heel, voor het voorlezen pas ik de teksten vaak ook wel een beetje aan. Ga ik dingetjes zitten schrappen en zo, of uh, verduidelijkingen aanbrengen. Oh. En voor het gewoon doorlezen hoeft dat niet. Dan nee. kan iemand wel even terugzoeken. Of nou ja, zo'n adjectief ben je ook zo met je ogen overheen gesprongen. Hè? Dus <lacht> dan is dat niet zo nodig. Niet, niet zo streng daarin. Niet zo. Uh, uh, heel recht in de leer dan. Nee. Nee. Zijn, zijn het ook echt verschillende werelden? Is het ook? Uh, uh, zien we een andere Anna Enquist als zij... Uh, uiteraard zien we iemand van de toetsen spelen. Maar bent u dan ook een ander mens? Schrijvend of psychotherapeuten? Of... Nou, ik... Ja... Dat schrijven heeft mij natuurlijk wel veel vrijheid gegeven. He? Omdat ik daar volstrekt autonoom in ben. Dat kan ik helemaal voor mezelf doen. Niemand heeft me daar iets over te zeggen. Oh ja. Ik heb met niemand iets te maken, nergens van afhankelijk. Gewoon een velletje papier in een potlood en uh, ik ben klaar. En uh, dat autonome, dat zorgt er wel voor... Ja, dat de sociale kant dan een beetje eraf gaat. He? Terwijl in mijn andere uh, vak ben ik natuurlijk wel... Uh, sociaal, dat ik goed oplet op hoe mensen zich gedragen... en hoe ik mezelf gedraag. En, en dus, en dat aspect valt bij het schrijven uh, natuurlijk weg. En Het is prettig, begrijp ik. Nou, ik vind die afwisseling zo prettig. Ik heb vroeger wel eens gedacht, uh, God, ik moet één ding doen. Alle volwassen mensen doen toch één ding. Ik deed altijd twee dingen naast elkaar... En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik alleen maar psychoanalytica zijn. Niet meer piano studeren. Gewoon alleen maar één ding. Nou, toen ging ik schrijven. Daarnaast. Dus, en toen heb ik me er maar bij <lacht> Ik denk, dat dus, zal dan de bedoeling wel zijn dat ik steeds. <lacht> maar waarom twee zou je zich verzetten? Vanwege dat beeld van dat iedereen maar één ding doet: iemand is leraar of timmerman of. Nou ja, ik dacht, als je één ding doet... dan kan je je daar helemaal op concentreren... en dan word je daar heel erg goed in. Dat is het dan. Maar bij mij werkt dat niet zo. Ik heb maar, toch die afwisseling heb ik nodig. Of de, he, dat je van het een naar het ander gaat... en dat bevrucht elkaar ook wederzijds misschien wel. En, maar je hebt het voor jezelf nodig. Niet nee, zozeer voor de kwaliteit van het werk, begrijp ja. ik, maar voor jezelf. Ja, ik vind het zelf heel erg prettig. En waarom is het zo, zo fijn om een, af en toe een andere rol te hebben... of in een andere kamer te stappen? Nou ja, als het gaat over het muziek maken... dat is gewoon ontzettend heilzaam voor de mens. Daar knap je geweldig van op. Als je behoort of zo moet je gewoon een paar uur gaan studeren. En dat geldt zelfs voor fysieke dingen. Vroeger als ik een stijve nek had... Nou, dat had ik er in een half uur uitgespeeld. Of als je hoofdpijn hebt of zo, je moet gewoon gaan studeren. Dan. Nee, maar dit is gewoon heel erg prettig, dat muziek ja. maken... omdat je fysiek bezig bent en je bent bezig... Uh, met je verstand, je moet ontzettend goed opletten. En je bent ook met emoties bezig, want je moet toch vertolken... wat zo'n componist bedoeld heeft. Uh, dus dat is eigenlijk de mooiste vorm van bezig zijn. Omdat je die concentratie zo nodig hebt, lijkt me. Dat je, Ja, het je, moet je allemaal kan... in tempo. En, uh, ja. Je moet weten wat je doet, je moet weten waar je op gaat letten... je moet vooruit denken, ja. je moet tegelijkertijd ook controlerend luisteren. Ja. Nee, dat is, een, dat is prachtig. Ja. Maar ja, het is wel zo dat je natuurlijk altijd stukken speelt... die anderen bedacht hebben. Prachtige ja. stukken. Ja. En wat is daar eigenlijk? Nou ja, ik merkte dat ik het toch ook wel leuk vind... om zelf dingen te bedenken... Zoals die gedichten of een roman. Of... Ah. En dat is de reden dat hij niet alleen maar muziek maakt? Ik denk het, ja. Nou ja, ik vind dat therapeutisch werk ook... Uh, ja, dat ligt mij ook goed. Dat vind ik ook fijn om te doen. Dus ik heb gewoon een aantal dingen die ik heel prettig vind. En... Uh... Ik denk eigenlijk dat ik voor voordat pianospelen nog het minste talent heb. En dat ik die andere dingen echt op... Werkelijk? Ja, dat, dat geloof ik echt. Want ik was wel heel middelmatig. Ik ben natuurlijk heel laat begonnen met die beroepsopleiding. Want u studeerde leerling. al psychologie. Ik was al klaar met de psychologie. Oh, je was zelfs al ja. klaar? Toen ben ik daarna naar het conservatorium gegaan, ja. Want ik dacht, anders bleef ik altijd zo iemand die denkt... Uh, die, die dan loopt te verkondigen van... oh, ik had eigenlijk pianist willen worden, uh -huh. maar... Het is een oude te... droom. Ja, ik denk, nee, als ik het echt wil, moet ik gewoon doen. Dus ja. ben ik daar naar binnen gestapt en me opgegeven. Maar wilde u dat als kind al? Ja. En ja. waarom bent u dat niet meteen gaan doen? Dan? Nou ja, dat was toch zo'n beetje de wederopbouw, hè. Na de oorlog. En als je goed verstand had, moest je naar de universiteit. En ja, daar heb ik toch mijn oren naar laten hangen. Dat vonden uw ouders? Ja, en de leraren op school en zo. En het werd echt verwacht, ja. En, en uh, pianist worden, ja, dat was, een, dat was helemaal geen vak in die tijd. Daar kon je geld niet mee verdienen. Dat was een beetje raar. Ook omdat u een meisje was, misschien? Nou, dat weet ik niet. Nee, nou, dat geloof ik niet dat dat nee. nou speelde. Maar... Nee, het was meer als je hersens had, dan moest je naar de universiteit. Maar u vond eigenlijk, ik moet naar het conservatorium. Ja. ja. En waarom zei u dat niet? Dat doe ik niet. Ja, nee, zo, dat heb ik toch niet, niet aangedurfd kennen, ik die strijd, ja. De druk was te groot. Ja, of hoe dat ook gezegd. Ja, je kan ook niet zeggen dat ik niks gehad heb aan die studie. Ik vond die studie op zich helemaal niet zo leuk. Maar wat ik er daarna mee gedaan heb, dat uh, ja. heb ik natuurlijk ook wel heel veel bevrediging. Oh. Maar, in maar, maar van wist u, ouders, eigenlijk wel dat u heel graag muziek had willen doen in plaats van... Uh, dat weet ik eigenlijk niet. U zei het niet? Nee, ik weet niet of ze dat nou wisten hoe sterk die hartstocht was. Maar misschien werd dat ook pas duidelijk... toen ik na die hele psychologie studie ja. gewoon... ja, Toen heb ik een halve baan genomen in de zwakzinnige zorg. En uh, ben ik gewoon pianoleerling geworden. En dat is eigenlijk de allerleukste opleiding die ik in mijn leven gedaan heb. Daar heb ik zoveel plezier van gehad. Ja, het was echt heel fijn alles over die muziek leren. En dat was ja. ook nog zo'n ongebreidelde tijd. Je kon een bijvak nemen, dus ik leerde cello spelen. En ja. We hadden koorklas en we leerden allemaal theorievakken. En er kwamen interessante mensen vertellen over nieuwe ja. muziek. En heel erg leuk ja. heb ik dat gevonden. En hoe vond u het, hoe, uw ouders, toen u dat ging doen? Geen ja, was toen was je... ik natuurlijk al... U was volwassen, ja. Ja, ja. volwassen, ja. dus uh, ik was... Ja, al, ja. Ja. Was het dan toch iets... Goh, ik dat weet eigenlijk dit... niet. Nee? Ja, weet ik weet niet of ze dat nou... Ja, het was natuurlijk wel een beetje raar. Maar ik heb dat met zoveel plezier gedaan. En toen ik dan eindexamen piano had gedaan... Toen ben ik gaan werken op het conservatorium. Ja. Dus toen kon ik die dus werd ik psychologie-docent. Want ze die, uh, moeten daar allemaal ook voor onderwijs aantekening Moeten Ze ook psychologie... Krijgen. Dus kon je m, uw oude studie daarin... Ja, toen kon ik het echt combineren. Toen kon ik ook lesgeven over hoe je moet studeren. En over podiumangst. En over hoe je zo'n tentamen ja. moet voorbereiden. En zo. En, ja, ja. Dat wist ik allemaal wel. Want dat had ik ook zelf meegemaakt. Ja. Ja. En toen heb ik daar ook een... Uh, ja, een psychotherapiepraktijk opgezet. Want waar natuurlijk, ja, god, er zijn leerlingen tussen de 18 en de 25, natuurlijk, altijd met problemen. En die, altijd. Ja, in die levensfase hebben mensen natuurlijk allerlei dingen waar ze onzeker over zijn. En het is ook natuurlijk een opleiding die heel veel eisen aan mensen stelt. Dus dan heb ik, ja, ja. ik daar toch heel aardig jarenlang. Ja. Vrij korte psychotherapieën gedaan. Ja. ja. He, maar nog even over jou. Het verbaast me zo dat u. Omdat u, mij lijkt dat u nogal goed bent in communicatie. En dat het mij eigenlijk verbaast dat u niet goed weet. God, heb ik dat nou wel echt tegen mijn ouders gezegd en wat vonden ze ervan? Ja, maar de tijd was zo anders. Het was, ja, God, jaren 50 of begin jaren 60 of zo. U werd niet zoveel met die ouders gesproken zoals dat nu dat gebeurt. We, nee, dat, ik geloof dat dat ook is. Is ook heel erg veranderd. Ja. ja. Het ja. kan ook zijn dat u dacht: Nou ja, weet je, ik ga gewoon mijn eigen gang. Ze zien het wel een keer. Ja, nou ja uiteindelijk heb ik dus dat wel gedaan. Maar toen was het al heel erg laat. Ja. Maar ja. En, en niet vergeefs, want ik heb daar echt zoveel plezier van gehad. <lacht> ja. Maar het is ook nog iets wat ik van de week gedaan heb. Kijk, als het over de aardige. Zo langzamerhand komen we toch erachter waar u zich deze week mee bezig ja, gaat. Er hebt. was een, een feestje op het conservatorium. Want Willem Brons, die pianist, ja. die vierde zijn 40-jarig ambtsjubileum. Ja. En dan uh, gaf hij een concert en uh, daar ben ik heen geweest. En daar zag ik dus allemaal oud-collega-docenten van het conservatorium. Dat vond ik echt heel erg leuk. dus echt even of het weer vroeger was. Met die oude pianogroepen en zo. Met die mensen die ja. er toen in zaten. Dus ja, dat vond ik ontzettend leuk. Hij speelde trouwens ook prachtig mooi. En waarom lachten die er een beetje bij? 40 jaar Amst jubileum? Ja. Nou ja, omdat dat heel erg lang is. Het is natuurlijk idioog, oh. maar het, het is zo dat ja, die pianoafdeling... en dat Amsterdamse conservatorium, daar zitten dan... Jan Wijn en Willem Brons. En die zijn allebei al ver in de zeventig. Ja. Uh, uh, maar die werken daar nog steeds. Ja, dat zijn gewoon de boegbeelden van die Amsterdamse pianoschool. Dat is eerder ontroerend bijna dan lachwekkend, toch? Ja, nou ja, maar dat het is veertig jaar werken, dat is natuurlijk een beetje... Oh, dat vindt u? Een, een, een beetje raar. Ja, maar dat, ja, dat is omdat, omdat werkt, u in die maar... verschillende werelden zit waarschijnlijk. Ja. Dat u denkt, hoe hou je het vol, veertig jaar op één plek? Nee, maar die mensen die houden het vol dat ze het hartstikke leuk vinden. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Ja. Jan Wijn, die dan een leerling heeft... die derde wordt op de Elisabeth-concours twee weken geleden. Hoe heet die jongen ook weer? Hannes Minnaar. Hannes ja. Dat is toch geweldig? Ja. Ja. Ja. Dat is een heel prestigieus concours. Dat is het zwaarste concours wat er is. Ja. Zo'n jongen wordt derde. Wat een bevrediging voor zo'n docent. Dat... Nou, dat dacht ik ook meteen. Ik denk, dat is echt de erkenning voor de docent. Ja. Ja. Ja, het, zo, als die jongen ook speelde met zo'n met zo gemak en ontspanning. En, en spanning waar het moest. En dat hij het ook weer kon laten varen. En nou, mooie toonvorming. En, ja, nee, geweldig. Je hebt muziek meegebracht. Ik stel voor dat we eerst er even naar gaan luisteren. Ja, het is pianomuziek. Is ja. En uh, dat we na een paar minuutjes... Laten we het er wel zachtjes onder staan, want dat duurt wel zeven minuten. Maar zo lang gaan we het er niet echt naar luisteren. En dan praten we even over waarom u deze muziek ja, hebt meegebracht. Het is, het. Het is van Schumann Toccata en eh, het wordt uitgevoerd door Ivo Jansen. Naar Toccata van Schumann in de uitvoering van Ivo Jansen. op verzoek van Anna Enquist, die mijn gast is in Napels bij Nacht. Waarom wilt u ons dit laten horen? Om heel veel verschillende redenen. Uh, het wordt gespeeld door Ivo Jansen. En uh, Ivo en ik hebben uh, al bijna tien jaar een soort duo. Uh, hij, uh, ik ken hem ook van het conservatorium. Hij heeft les van mij gehad, ja. psychologieles. Maar hij zegt altijd dat hij er niets van kan herinneren. Terwijl twee jaar lang, twee uur per week naar <lacht> mij heeft moeten luisteren. Maar goed, uh, zo ken ik hem dus. En, en tien jaar geleden kreeg ik het verzoek van het Concertgebouw. Uh, of ik een uh, muziekprogramma wilde maken. Toen dacht ik, ik wil gewoon eens iets maken... waarin muziek en uh, poëzie echt met elkaar verweven is. Ja. Dus toen heb ik de preludes van Chopin genomen... en daar gedichten van mezelf uh, tussen gewerkt. Maar toen had ik dus een pianist nodig... die dat met mij zou willen ja. uitvoeren. En Toen heb ik Ivo gevraagd. Nou, die wou dat wel. En dat pakte enorm goed uit. En we zijn daarmee op tour gegaan... En, uh, nou, ik heb nog, we hebben uh, nog veel meer programma's gemaakt. We hebben cd's gemaakt. En volgend jaar hebben we ons tienjarig jubileum. Goed. Want <laughs> eh, ook, ook eh, in uw vorige roman. Die zijn uitgekomen in 2008. Contrapunt. Eh volgens mij kan je dat boek ook kopen met een cd. Er is met de een een, goldberg uh, Ja, er is een uitgave van, geweest. Van ja, Omdat het boek is helemaal gebaseerd op de Goldberg-variaties ja. van Bach. Ja. Er is ook een uitgave geweest met cd. Ja. Uh, maar er is nog meer met die toccaten van Schumann. Want eigenlijk ben ik door die uh, samenwerking met Ivo... ook weer gaan piano spelen. Ik had daarvoor een jaar of zeven helemaal niet meer gespeeld. Of nog langer. Misschien nog wel langer. Maar nou goed, ik ben toen weer gaan spelen... En uh, allerlei verschillende stukken. En dan vroeg ik aan hem, wat zou ik nou eens gaan studeren? En dan raadde hij me iets aan. En toen ben ik ook die Toccata van Schumann gaan studeren. En je hoort wel, dat is een heel erg uh, zwaar stuk. Eigenlijk een onmogelijk stuk. En uh, Ivo speelt het in zeven minuten. En ik had voor mezelf het idee van, nou, ik wil tien minuten halen. En dan had ik dan mezelf een jaar voor gegeven. Dus ik zat daar elke dag op te ploeteren. En toen ben ik uh, een... Uh, een studeerdagboek gaan bijhouden daarover. En dus waar ik aan dacht als ik aan het studeren was... en wat voor problemen ik ja. tegenkwam... en wat voor associaties ik erbij kreeg. En dat werd eigenlijk een heel aardig uh, werkstukje, zal ik maar zeggen. En dat is toch de basis geweest van wat later de roman contrapunt is oh ja. geworden... wat betreft de manier van werken. Ja, ja. Want ook voor contrapunt ben ik in, ook weer op advies van Ivo... die variaties gaan studeren, echt heel serieus en goed studeren. Daar heb ik iets van twee jaar over gedaan. En ondertussen heb ik die roman geschreven. En dat was een heerlijke manier van werken. Want als ik vastliep met het schrijven, ging ik piano studeren... Als ik s ochtends wakker werd, dacht ik ook, oh, moet studeren, weet je wel. Ja. En, uh, het, het was een prachtige afwisseling tussen achter de piano zitten... en achter de schrijftafel zitten. Nou, het, het heeft mij echt uh, anderhalve dag in zijn greep gehouden, dit boek. Ik heb het deze week pas gelezen. Ik vond het prachtig. Ik werd er helemaal verstild van. Het gaat ook over uw dochter, die uh, negen jaar geleden verongelukt is... op de dam door een auto. Dus het gaat ook over uh, verlies en loslaten... Uh, leest u er nog wel eens in? Wel, ik, uh, ik, ik treed met Ivo op uh, met een programma wat ik over dat boek gemaakt heb. En uh, nou, dat hebben we geloof ik al 70 keer uitgevoerd ja. of zo. En dat gaat nog steeds door. Ja, het ligt nu even stil. Het is nou geen seizoen natuurlijk. Maar in september of augustus beginnen we weer. Dus dan lees ik fragmenten eruit voor, je. Ja. Hoe is dat om dat te doen? Ja, ik zie dat gewoon echt als uitvoeringspraktijk. Werkelijk? Ja. Anders zou ik het helemaal niet kunnen doen. Het komt toch heel dichtbij? Nee, maar je, ja, dat is net als bepaalde muziek. Die komt ook heel dichtbij. En dat moet je ook spelen. Ja. En zo doe, pak ik dat ook aan. Dat ik gewoon op de goede manier voorlees en me niet verspreek. En dat ik aansluit bij wat Ivo doet. En ja, zo doen we dat over en weer. Of, of is het ook prettig... Misschien eraan woord prettig, maar om Margit, uw dochter, weer zo dichtbij te krijgen. Of, of voelt u dat helemaal niet als u voor? Nou, daar ben ik me op zo'n moment, nee, zo moment nee. niet bewust van. Wat ik wel belangrijk vond, toen ik dat boek schreef... is dat ik een beeld van haar wilde schetsen. Ja. He, daar had ik toch wel fantasieën over... dat over vijftig jaar eens een keer een uh, student Nederlands... uit een stoffige bibliotheek ja. dat boek haalt en denkt... oh, wat was dat, een leuk meisje. Ja ja Dus dat meer, van, hè, dat ik graag haar wil tonen van hoe ze was. Ja. Ze komt ook in het boek over als een heel leuk meisje. Nou, dan is dat gelukt. <lacht> ja. Ja. ja, nee, maar in, in die zin dacht ik, als je dat, dat voorleest... dan moet het, ja, het zou mij geloof ik zo aangrijpen... dat ik dan mijn eigen kind weer zo tot leven wek... Ja, maar dan denk ik aan wat mijn piano op het conservatorium tegen mij zei. De zaal moet huilen, de pianist niet. Ja, ja. Je bent met andere dingen bezig uh -huh. als je iets aan het uitvoeren bent. Ja, maar je bent. Bent, bent niet alleen de uitvoerder, je bent ook de moeder. Ja, het zou misschien anders zijn als je een gewone lezing... zittend op een stoel tegenover een zaal mensen... Mm -hmm. hè, die dan weer vragen gaan ja. stellen. Dat doe ik ook niet over dit boek. doe ik ook niet over die uh, dichtbundels die over haar aan. gaan. Maar dit is een theatervoorstelling. Ja. Je treedt op. Je moet iets vertolken. Je ja. moet een tekst vertolken. Ja. Uh, wordt 3 augustus 9 jaar toen, uh, geleden. Zij was toen 27, geloof ja. ik. Hè? Dus ze zou uh, uh, over anderhalve maand 36 worden. Zeg ik goed, geloof ik. Hè? Nee, ze, ze is uit 74. Ja, zou ze toch 36 worden? Dus, ja, maar worden? ze is natuurlijk. Uh, ze is in mei is een jaar, oh, ja, ze jarig. We zou, hebben net haar verjaardag uh, gehad. 19, ja. 20 mei, was ja. Ze, ja. ja. Verandert ze met u mee? Ik bedoel, is ze. Uh, of, of is het altijd nog dat meisje van 27? Nee, dat is natuurlijk, dat, blijft, dat is raar, dat het stil blijft staan. Ja. Ja, zie je ook aan haar vriendinnen, dat zijn allemaal volwassen vrouwen met kinderen en banen. Ja. Ja. Nee, dat wordt een steeds groter tijdverschil. En is dat lastiger? Wordt het dan mee lastiger? Ja, god, dat, dat Weet ik niet. En lastig. Minder ja. zien van verre weg of zo, ja. ja. Het is gewoon zoals het is, weet je wel. Ja. Uh -huh. Zo is het. Ja. De, de, de, u noemde die vriendinnen, maar er is ook volgens... Die, die, die haar verjaardag nog herdenken, geloof ik. En, uh... Dat doen we hier, ja. ja. ja. Wat ja. gaat u dan doen? We gaan eten met elkaar, ja. En dan allemaal herinneringen ophalen, Margaret. Ja, dat hebben we dit jaar wel gedaan. Ja. Maar soms ook niet, hoor. Soms meer gewoon bij elkaar zijn. Hm. Ja. En er is ook een website. Hè? Die is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Vrienden van haar hebben ja. dat toen uh, ja. opgezet. En dat is nog steeds in de lucht. Ja, ja. dat is wel uh, bijzonder. Ja, ja, dat vind ik heel bijzonder. Maar tegelijkertijd dacht ik... Oh, daarmee is ook wel heel erg... U schrijft erover. Daarmee is ook wel heel erg soort publiek bezet geworden. Ja, dat klinkt misschien raar, maar... Ja, nou, ik geloof die, die jonge mensen zijn tegenwoordig... allemaal op internet. Dus ja. weet ik wat allemaal. Ja. Uh, dus ik geloof niet dat dat nou zo'n uh, punt is. En... Nee, maar voor hm. u misschien. Nee, je denkt, ja, ik wil er toch ook nog... Ik moet toch ook nog een soort intimiteit houden. Ja, maar dat heb je toch altijd... Ja, dit, dit is meer iets wat, wat haar vrienden gedaan hebben. Ja, ik schrijf er ook wel eens iets op als er weer iets van een herdating ja. of weet ik wat is, maar het is echt iets van haar vrienden. En ja. ik geloof dat ook uh, ja, allerlei uh, wild vreemde mensen daar dingen op zetten. Ja, ja dat kan. Ja. Je kan er gewoon ja. Ja, uh, iets ja, op zetten. Ik, ja. Ja. Ja. De, toen ik het boek las, toen dacht ik... Um, u, u moet zich bijna... Meestal zeggen ze, ja, die dochter lijkt op de moeder... maar u moet bijna gaan denken, goh, ik... ik ik, ik heb ook veel van mijn dochter, zou ik maar zeggen. Ik lijk op mijn dochter. Andersom. Hoezo? Ja, ik, ik, ik, ik las dingen. Te, en dan las ik um, interviews van u. Toen dacht ik, dat loopt wel een beetje parallel. U, u, u. Uh, u Overgave aan dingen, dingen echt met overgave doen schrijven, muziek maken, die psychotherapie. Ik heb de indruk dat Mark het ook zo kon leven, echt ervoor iets gaan. Ja, dat is wel zo, dat had ze wel. Ja. En ze, was, ze hield heel erg van muziek, dat deelden we ook echt, we maakten ook samen veel muziek. Ja. ja. ja. Maar nee, ik vond haar toch wel heel anders dan. Uh... Nou ja. En ik, bovendien, ik heb het geschreven, ja. Dat heb ik misschien dan ook wel in te vullen? Dat weet je niet. Ja, het is natuurlijk gewoon ook een roman. Ja. Het is een bewerking. Maar je zult iets. toch dicht bij haar gebleven zijn? Toch? Ja, maar is... Als je een beeld wil oproepen ja, of haar, dan. Maar, maar toch is het een geconstrueerde ja. tekst. Hè. Het is iets anders dan een realistische beschrijving, ja. natuurlijk. Zij, wat mij op was dat ze eigenlijk bijna boos op u is. dat u haar niet hebt laten getonen. haar getoond hebt dat de wereld soms ook wel hard en vervelend is. Ja. Ja, dat, dat is natuurlijk echt zo'n verwijt wat kinderen aan hun ouders kunnen maken. Hè? Als we erachter komen hoe onherbergzaam de wereld is. Als dat ze helemaal dat verder gaan kijken. Vooral als ze op kamers gaan wonen. Hè? Ja, of daarvoor, ietsje daarvoor al. Hè? Als, we, als kinderen wat verder gaan kijken dan, dan, dan het veilige ouderlijk huis. En ontdekken dat ja. het allemaal helemaal zo leuk niet is. Ja, dat is natuurlijk een teleurstelling. Ja. Maar wat vond u van dat verwijt? Nou ja, ambivalent. Uh, ik, het is natuurlijk nooit leuk als je kinderen boos op je zijn. Aan de andere kant is het een soort verwijt wat aantoont... dat het ouderlijk huis als heel veilig en prettig wordt ervaren. En dat is Aha. natuurlijk wel iets wat je als ouders graag hoort. Ja. Of wat fijn is om te merken he, dat je ja. kind er zo over denkt. Maar zij is er soms echt bijna... Uh... Overstuur van dat ze, dat, ze, dat ze allemaal formulieren moet vullen, dat ze er was bij moet houden. Weet je? Nou, dan heb ik het toch wel levendig beschreven. <laughs> ja, ja, nee, maar uh, je, krijg, je krijgt misschien daardoor ook de... maar is ze blijkbaar heel erg beschermd of zo, dan, dat ze dat helemaal niet heeft aanzien komen. Ja, misschien, misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik gaf dat dat wel meevalt. Het is meer de heftigheid van hè, hoe iemand is. En ik heb het misschien ook wel aan zitten dikken in dat boek. Dat is, dat, ja, dat, dat is de romankant het, dan. Ja, dat is toch echt ja. van belang om ja. dat even te benadrukken. Dat ja. is toch ook, ja, er staat ook een roman op. Hè? Ja. ja, er staat echt wel roman op. Ja, dat ja. Is zo. Ja. Maar zoals, als uw ouders bijna niet in de gaten hadden... dat u ontzettend graag muziek zou willen maken... Eh, lijkt het in dit boek alsof die moeder haar dochter juist alle vrijheid gunt om haar gevoel te volgen. Maar nou, zo is de tijd ook veel meer. Hè? Er, er is veel minder druk op kinderen ja. om een bepaalde richting uit te gaan. Ik geloof dat kinderen nu op die leeftijd meer juist te onderlijden... dat er zoveel is waar ze uit kunnen kiezen. Ja. Dat je gewoon niet weet. Hè? Ja. Alles kan. Maar als je het bij jezelf houdt, was het ook zo van... zo wil ik ook opvoeden. Dat, dat is wat ik mijn kinderen... Die, die ik, ben ik ben nooit zo bezig geven. geweest met opvoeden. Nee. Niet? Nee. U leek me zo'n ontzettend leuke moeder. U, u, ja, die, maar die vrouw in dit boek in de zin van is wel een, ja. iemand die ontzettend geniet van haar kinderen. Ja, dat heb ik ook altijd wel gedaan. Ja. Ja. Maar dat is heel wat anders dan wat ik... Ja, opvoeden, dan denk ik meer aan dat je allerlei regels in je hoofd hebt... en dat je weet hoe het moet <laughs> en, hè, op die manier. En nou en ja, zo... opvoeden is voor mij ook eh, aandachtig naar je kind kijken, gewoon. Ja, nee, nee maar dat, dat heb ik altijd wel met plezier gedaan. Ja. Ja. ja. ja. Maar eigenlijk is dus, om op die toccata van Schumann terug te komen... is die manier van werken, dat was voor mij een ontdekking. Dat, dat zo. Want ik kon natuurlijk na de dood van mijn dochter... Uh, met dat schrijven helemaal niet uit de voeten. Dat ging helemaal niet. Het enige wat ik eigenlijk kon was uh, een beetje piano spelen. Want dat leidde af. Ja. Dat, dat was prettig. Dus toen ik do door die Schumann merkte van... Uh, ik kan uh, schrijven over wat ik meemaak tijdens het piano spelen... Ja. dat was voor mij echt een ontdekking. Ja. En toen ging uh, dat schrijven weer lopen... Muziek is, is dan belangrijker dan taal, een tijd? Nou, met name dat, dat, dat fysieke en dat, uh, dat moeten richten van de aandacht. En het is ook ja. wel zo uh, dat er uh, allerlei neurologische processen... Hè, processen in je hersenen zijn. Als je uh, muziek maakt. Als je muziek maakt, ja? die heilzaam zijn voor het herstel na zo'n trauma. En dat heb ik eigenlijk aan mijn lijve ondervonden omdat Ivo Jans u op het spoor zetten. Ja, nou, die heeft mij daar in ieder geval enorm bij gesteund. Ja. Ja. En de, dat die, die Goldberg-variaties. Ik had het vroeger wel eens een keer gestudeerd. Heel lang geleden, toen ik net klaar ja. was met het conservatorium. Hij zei, ga dat nou weer een keer opnieuw studeren. Ja. En Nou, dat was een gouden greep. Ja, toen had ik het ook, want ik wilde natuurlijk heel graag over mijn dochter schrijven, maar ik wist volstrekt niet hoe ik dat zou moeten ja. aanpakken. Er kan toch geen roman met een begin en een eind en zo. Nou, ik kwam daar helemaal niet uit. Maar toen ging ik dus die Goldberg studeren en dan, na twee of drie variaties dacht ik ja, maar dit, ik, nou weet ik het. Zo ga ik het aanpakken. Ja, Dat is prachtig geworden. Heel erg mooi. Heel erg mooi. Uh, ik geloof dat het een week, twee weken geleden is dat we een advertentie lazen over de het uh, ongeluk van het kind van Adrie van der Heijden, collega schrijver van u. Mm. En uh, er was een hele grote advertentie van allemaal uh, schrijvers. Uw naam uh, stond er ook bij, en die van uw man. En ik dacht, en tegelijkertijd moet u juist u geweten hebben. Het is heel moeilijk om, om met taal iemand nog te troosten, of niet? Nou, ik geloof dat bij dat soort dingen, dat soort verschrikkelijke dingen... is het altijd goed om iets te laten horen, wat dan ook... Ik weet wel dat dat mij in de tijd heel goed heeft, veel goed heeft gedaan. Dat ik zoveel reacties van mensen kreeg. Zoveel brieven. Ik was totaal niet in staat om erop te antwoorden. Maar ik vond het wel heel prettig. En nog steeds. Als ik daaraan terugdenk. Ja. En nog steeds vind ik het prettig. Als mensen laten merken dat ze het niet vergeten zijn. Dus... Uh, je kan eigenlijk bij dat soort dingen het niet fout doen. Mensen denken vaak van, oh, het is een schrijver. Dan moet je iets heel interessants of moois schrijven als je een briefje schrijft. Dat is totale onzin. Maakt helemaal niet uit wat je schrijft. Als je maar schrijft. Ja. Iets laten horen. Dat je er bent. Gewoon. Ja, ja, ja, ja. Uh, kort daarna zei u ik, dat je bijna je gevoel van, van vertrouwen en veiligheid kwijt was. Is dat terug, weer teruggekomen? Zei ik dat? ja. In een interview of zo? Ja, ja. Oh. Nou blijkbaar is het er weer. Nou ja, kijk, ik functioneer natuurlijk. Ik zat te vertellen over mijn agenda. Hè, dus ja, ja. Les te geven, ik ga naar feestjes op het conservatorium. Ja. Um, ik ben op de uitgeverij geweest... Uh, om met mijn redacteur over een nieuw boek te praten. Ja. Nou, ik ben niet echt een nieuw boek aan het schrijven, hoor. Maar ik heb... Um, aantal jaren geleden, een jaar of zes geleden of zo... een heel klein boekje uitgegeven met een paar toneelmonologen erin. En dat boekje heeft niet veel aandacht gekregen. En ik kon toen in die tijd ook helemaal geen publiciteit aan en zo... Ja. Dus, um, en sinds daarna heb ik nog veel meer monologen geschreven. En ook een paar essay-achtige dingen. Waaronder dat stuk over die toccata van Schumann. En dat gaan we nou uh, allemaal bij elkaar bundelen. En dat wordt een, uh, ja, een boek met monologen en portretten. Er staat ook een heel essay in over uh, uh, het, uh, de tekeningen van Co Westerik. bijvoorbeeld. Ja. Er staat een interview in met een uh, voetballer van Sparta. Die vroeger in uh, de plaats waar ik opgroeide onze sigaretten de handelaar was. Dus een beetje jeugdherinneringen. Dus ja, uh, zo'n zo soort boek, hè? Met, met tien uh, losse ja. komt het? stukken. Dat komt, uh, ik denk, februari volgend jaar. Dus daar ben ik over gaan praten. Ja, en dan, ja ook over dat Toccata-stuk. Moeten er ja. notenvoorbeelden bij of niet? Ja. En, uh, maar als u zegt, ik functioneer weer, hè? wat bedoelt wat u daarmee dan? U zegt, ik ga weer naar feestjes, ik ga weer naar... Nou ja, dat, dat je werkt en dat je uh, soms ook dingen doet die je ja. leuk vindt. Maar ik heb de, deze maar week ik... ook heel veel cello gestudeerd... want uh, we gaan uh, een braamsextet spelen. Met uw man? Ja, en met Ivo. Als uw man een cellist. Ja. ja, maar die speelt dan alt in het oh. sextet. Ja. Nee, maar het klinkt alsof je, uh, uh, uh, als je dat soort dingen doet... dan ben je weer van de wereld, zeg maar. Het nou, is, is weer. toch ook zo? Dan doe je toch weer een beetje mee? Ja. Ik heb ook met hardgas drie keer het tournee gedaan. Nee, maar alsof je. Voetbalgedichten voorgelezen. Ja, ja. <laughs> oh, zullen we, zullen we uh, uh, dit afsluiten met een, met een gedicht uit uh, Nieuws van nergens? Ik heb zoveel briefjes in mijn bundel gestopt, ja. dat het uh, bijna voor mij niet te kiezen is. Welke zou u graag willen voorlezen? Ik vond de verschillende heel mooi. Nou ja, ik dacht over dat... Uh, welke? Uh, uh, omdat het uh, voetbalkampioenschap is, hè? Fantoom, of hier, of welke? Nou, die als, dacht ik. Hm? Als, ja, dat, dat is ietsje verderop in de bundel. Het is een Plotsele beetje, de 44. beetje dat gedateerd omdat Engelaar niet uh, geselecteerd maar is. Maar die recuit zit er nog in. Ja, zeker. Nou. Als ze winnen, zullen ze elkaar omhelzen, liggend in het gras... Zingen ze liedjes in de bus en gaan ze niet naar huis, nog langer niet. Want als ze winnen, dekt een fel oranje hemel alle wanhoop toe en wist kwetsuren uit. Gezwellen slinken en verloren kiezen staan weer gaaf in het gebit. Wie kaal was, krijgt een kop vol haar. De doden komen terug, de vader van Dirk Kuit, de vriend van Engelaar. Als ze maar winnen, danst mijn dochter door het huis en hangt de vlaggen uit. Ja. Nou, prachtig. Zo staan er tientallen in. Ja. Ja. Ik kan ook die fantoom nog even doen. Die staat er vlakbij. Die heb ik eigenlijk geschreven voor... Uh, de man bij, die er ook niet meer bij is. een foto van uh, Roy Mackay. Ja. Hier, dat was er 25. Fantoom. Het is een woord voor pijn die geen bestaansrecht heeft. Je leidt aan een afwezigheid. Je snakt met hart en huid naar wat er eerst nog was. Wat afgesneden is, dringt zich bedrieglijk op. Je strekt je armen blind naar de verzaagde voet. Een leegte, het verdwenen kind. Het is een naam voor wat zich voordoet in de zestien meter van de ziel. Een spookbeeld snelt de doelmond in... en doet alle te niet, maakt alles goed. Ja. Ik had een collega die zei, als hij een gedicht gaat voorlezen... dan moet je dat misschien twee keer laten doen. Maar u leest zo mooi voor dat het volgens mij wel... <gif> met één keer goed is. <gif> ja, dat de luisteraar het wel ontvangt. Uh, u wordt, wordt u volgende maand 65? In juli, ja. Ja. ja. ja. Hoe is dat? Ouder worden? Ja. Nou ja, ouder worden is natuurlijk echt helemaal niet leuk. Maar uh, ik heb, uh, ja, had ik al voor de dood van mijn dochter... had ik mijn baan opgezegd op dat psychoanalytisch instituut. Ja. Uh, dus ik ben totaal eigen baas. Zolang ik nog uh, goed bij mijn hoofd ben, kan ik gewoon doorgaan met werken. En zolang ik er zin in heb, kan ik boeken schrijven. Ja. En, en dus wat dat betreft zijn er geen belemmeringen. Maar dat, is, dat is de formalistische kant van ouder worden. Maar, zeg maar verder is dat ouder worden natuurlijk helemaal niet leuk, nee. Dat is echt helemaal niet leuk. Nee, ik heb nog niks te klagen. Want ik kan nog uh, een, enorme ende wandelen. en uh, Van alles doen nou ja. en zo. Maar staat daar niks tegenover? Nou, niet veel vind ik. Nee. Nee. nee, je moet ook niet vergeten dat oud worden uh, ook... Uh, gewoon enorm veel verlies betekent. Hè? Niet alleen verlies aan je eigen capaciteiten... maar ook gewoon vrienden die ziek worden of, of doodgaan. Er verdwijnt gewoon steeds van alles. Ja. Maar er staat niet tegenover... ik weet nu veel makkelijker zinnen en onzin te scheiden. Of... Uh... Ja, maar er is zoveel onzin, waar je, je toch wel over enorm over opwint. Zoals de DBC's in de geestelijke gezondheidszorg. En Wat zijn dat? Diagnose, behandelcombinaties. Ook weer papieren. Ook weer papieren uh, rommel die nergens op slaat in ja. ons vak. Nee, en en uh, nou ja, dat gedonder met die verkiezingen en, uh, en inderdaad, verkeersongelukken in Amsterdam. Ja. Want er is zoveel waar je echt. Ja enorm over op kan winden. En dat doet en, u ook? Nou ja, ik kan niet zeggen... dat ik wat dat betreft milder ben geworden. Nee, nee, nee. Wat dat... ze altijd zeggen, hè? als je oud wordt, word je milder. Ja. ja. Maar daarom verbaasde het... dat u in het begin zei... Ik, ik, ik, ik had best op Cohen willen stemmen... als dat die hele partij niet bij zat, want... Uh... Komt dat in uw boek voor of in, in een interview? Dat weet ik niet meer. Dat hij eigenlijk een beetje boos was op Cohen. Dat hij geen contact met u had opgenomen. Dat, dat uw dochter verongelukt was. Ja, en dat God hij dat maar, wel beloofd had. Dat iemand, hij daar... had wel, iemand kan wel wat aarzelend en terughoudend zijn. Ja, maar, maar. Hij, had, hij kwam een belofte niet naar. Dat vond u zo storend. Nou, dat weet ik niet of dat... een nou, hoe dat allemaal okay. zat, daar wil ik nou verder ook niet op ingaan. Maar iemand kan best uh, he, terughoudend zijn of aarzelend of weet ik wat. En dat je toch denkt van nou, dat zou misschien in deze situatie in Nederland ja. toch een hele goede premier zijn. Ja. En voor en, en, ouder worden weer, de gedachte dat er steeds minder tijd overblijft. Is dat iets wat nou, je benauwd? Nee, dat nou is ben... nee. Ben ik eigenlijk niet zo nu. Ja, dan zou je kunnen denken van goh, als ik nou of die of die sonaten zou willen instuderen, dat lukt eigenlijk niet ja, meer of, of zo. Weet ik hoeveel <coughs> boeken schrijven? of... Ja, die, die boeken interesseert me dan niet zoveel. Want ik heb eigenlijk wel uh, de boeken die ik wilde schrijven, die heb ik geschreven. Dus ik wil best nog wel eens een boek schrijven als ik er zin in krijg of zo. Maar echt de plannen, he, die, de plannen die ik had, nee. die, dat, dat heb ik allemaal gedaan. Dat is allemaal klaar. Maar ja, ik, ik zou bijvoorbeeld wel graag alle preludes van Chopin goed okay. willen kunnen spelen. En hoeveel tijd heb je daarvoor? nodig? Nou, er zitten een stuk of twee, drie hele moeilijke bij. En nou, ja, gezien... Dat kost jaren. Ja, de traagheid waarmee ik tegenwoordig dingen leer, gaat dat heel erg lang duren. Ja. Dus daar heb ik wel inderdaad een paar jaar voor nodig. Ja. Je hebt hele mooie handen. Dat zijn, vind ik... Echt, zijn dat... Echte ja. piano handen. Ja. Echte... Ja. Dan zie je die aderen ook zo, he? dat je ja. goed studeer. Dan... Maar die lijken me nog heel soepel. Ja, dat is ook zo. Ja. Hoewel niet meer zo soepel als vroeger, hoor. Dat merkt u? Nou ja, ik stond, ik stond inderdaad maandagavond met een aantal van die oude pianisten aan de bar in het conservatorium. Toen zaten ja. we allemaal zo met die knokkels naar beneden te duwen. Allemaal gez gezichten vertrokken ja. van pijn. Weet je. Ja, maar, de, de, maar uw gezicht toch niet? Nou, ik voel het wel hoor. Vroeger ging dat toch makkelijker. Ja. Ja. Hoe oud wilt u worden? Nou, daar kan ik me nou echt niet over uitspreken. Kijk, als het gaat zoals het nu gaat... dat kan ik echt nog wel een tijdje volhouden. En misschien komen er ook nog leuke dingen. Misschien krijg ik nog ooit oh, eens een keer een kleinkind of zo. Je weet het niet. Van Wouter, uw zoon. Ja, dat zou kunnen. Ja. Het is... Uw biertje is bijna op. U luisterde Napels bij nacht. Het is afgelopen. Ik sprak met uh, Anna en Christ. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, u hoorde Henk van Middelaar in gesprek met Anna Enquist in een aflevering van Napels. Een bijdrage van de RVU, eerder uitgezonden in juni vorig jaar. De schrijfster Anna Enquist vierde afgelopen dinsdag haar 66 e verjaardag. Eerder dit jaar verscheen van haar twaalf keer tucht, monologen en portretten. Dat was in februari. In april van dit jaar verscheen van een heel ander literair talent... of eigenlijk twee literaire talenten, de thriller Helle Honden. Ik heb het dan over Jan en dochter Sanne Terlouw. We zijn vereerd om in Nachtvluchten Zomercocktail... voormalig politicus en schrijver Jan Terlouw te mogen verwelkomen. Heel graag. Tot zometeen.